In Amsterdam is de tunnelboor voor de Noord-Zuidlijn aangekomen bij de Dam. De boor met als bijnaam de grafin is zonder grote problemen onder de bijenkorf doorgekomen. Dat gebouw is enkele millimeters verzakt, maar die verzakking bleef ruim binnen de norm. De graafmachine heeft sinds maart een tunnelbuis gegraven van 533 meter. Per dag wordt 15 meter uitgeboord.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 In Hilvarenbeek zijn een man van rond de veertig en twee jongens opgepakt tijdens een avondje stappen. De dronken man zou een jongen een kopstoot hebben gegeven. De politie wilde de man arresteren, maar die kreeg plotseling hulp van zijn zoon van veertien en een vriendje van vijftien. De politie gebruikte pepperspray om de drie in bedwang te krijgen. Ze zitten nu vast.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 In de material world, en binnenkort is Sting ook nog te zien in één van die mooie. Uh, van die uh, van, dat, uh, van dat hele mooie uh, Symfonica Rosso. Daarin zal die te zien zijn met zijn zoon. Zondag in Kennermerland op twee frequenties live. Bloemenau 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is zondag in Kennermerland. Ja, en dan zit ik nog even te kijken naar de wedstrijd tussen Algerije en Slovenië tussendoor. En bij de Algerijnen is er in ieder geval alweer één uitgestuurd. Dus uh, dat schiet lekker op voor, uh, voor wat het waard is. Uh, straks uh, gaan wij uh, aandacht besteden aan Live in Your Living Room. Uh, ik had een, uh, een interview met Kees Jonkheer van uh, Live in Your Living Room. En ik had ook nog met de gastheer van, uh, van dat optreden al daar in Haarlem. Vorige week vrijdag vond dat plaats. En uh, de band om wie het ging was de Cosmic Carnival. Kan wel even straks een, een paar stukken van laten horen. tussen de rode draad van Adrie Hazebors door. Want ja, uh, die band die was daar. Dus moet ik ook iets laten blijken van wat is die Cosmic Carnival nou? Uh, dat zou direct. Maar eerst uh, nog even een leuk stukje muziek. Ook van een band die niet meer bestaat. De band uh, kwam hier ook uit de buurt. Ze hebben de uh, Rob Agda Award van 2009 gewonnen. En dan heb ik het over John Doe's Revenge. En een opname die wel wij hier in onze eigen studio hebben gemaakt. Hier is Black Crowes. En dan loop ik uh, al uh, zeg maar een uur lang aan te kondigen van nou er komt een interview. Er komt een interview hè, wat ik had met live in your living room. Maar uh, niets is minder waar. Want wat blijkt nou? En dan uh, hadden we hier altijd zo'n uh, hele mooie vogel rondlopen in de persoon van Dave Diepedaal. En die zei dan prutser en dat ben ik dus ook. Want wat is namelijk het geval? De interviews staan niet op de goede USB-stick. En die USB-stick die ligt dus nu gewoon nog thuis. Thuis! Ergens bij mijn computer. Ja, en wat doe je dan? Ja, dan doe je dus niks. Dan uh, kan je alleen maar gewoon uh, niks anders dan uh, straks alleen maar berichten gaan voorlezen. Dat is dus uh, de Deceptie voor vandaag. Uh, geen interview dus met dat uh, verhaal live in your living room. Dat ga ik dus verplaatsen naar volgende week. En dan is het dus alleen op... De 106.9 te horen, want uh, AB Radio zal hun eigen uh, programma uh, gaan uh, weergeven uh, tussen 2 en 5. En wij doen dat uh, op onze manier tussen 12 en 4 in een, een nieuw programma. Dus uh, ik, zal, ik zal bij deze dus alvast uh, zeggen, voor die mensen die dus nu teleurgesteld thuis zitten te luisteren. Ja, wat, uh, wat, wat ben jij dan? Ja, ik ben een prutser. Oké, okay, sorry. Dat is nu eenmaal zo. Kun je toch niets aan veranderen? Ik kan niet uh, nu terug naar huis om de USB-stick op te sporen. Zo, zo werkt het nou eenmaal. Ja, en wat doe je dan? Nou, dan heb ik een toepasselijk plaatje. Want er is uh, ooit door de band Supertramp iets gemaakt. De Fool's Overture. Nou, zullen we dat uh, dan maar als pleister op de wonden doen? seas and oceans. We shall defend our islands, whatever the chance may be. We shall never surrender. <laughs> singing let's take to Dat waren ze, uh, dus uh, mensen van Supertramp met Fulls Overdure. Vijf minuten voor half vier en ik uh, heb hem maar gedraaid, want ja, ach, ik ben het uh, USB-stickje vergeten met de, de daarbehorende interviews op. Dat staat me netjes, maar ik zal wel beloven voor de mensen die nu luisteren, volgende week op de 106.9 FM uh, bij CFM Zandvoort in het nieuwe programma wat de zomer door gaat draaien. Daarin zullen we dat uit gaan zenden live in your living room. Dus uh, dan kom ik daarop terug. Het uh, ging om het huiskamerconcert van de Cosmic Carnival. Ja, ik uh, sorry, ik ben gewoon uh, in de veronderstelling dat ik het bij me had. Uh, en ik uh, download een USB-stick erin. En het staat er niet op, het staat op een andere USB-stick. Ja, ja, zo, zo simpel uh, kan het leven zijn. En zo dom kan ook Jaap koper zijn. Maar goed, over de Cosmic Carnival gesproken. Ik heb hier uh, het ep wat ik uh, toen op die avond heb gekocht. Het is een heel mooi nummer. Het heet Stapit. The sun was out, but I was Shine. Dat was hem, Madonna met uh, Celebration. Nog even nieuws rondom de poptempel van Haarlem. Patronaat, ja, want er was weer... Was weer het Nodige te vertellen daarover. Want een goed werkende rookmachine van het, van het patronaat. heeft voor de, de nodige consternatie gezorgd. in de Ruighavenstraat. Want de bewoners dachten namelijk dat daar iets aan de hand was. en zagen uit de achterkant van het patronaat. wat er ook uit het dak komen. Het is niet het open haardvuurtje wat daar opgestoken werd. nee, het was gewoon de rookmachine die gebruikt werd. bij een van de optredens. Inspectie van de brandweer leerde dat de rook afkomstig. Was inderdaad van de rookmachine al daar. Door alle tumult was de straat inmiddels volgestroomd met nieuwsgierige buurtbewoners. Op het moment van het brandgerucht was er een optreden van de band Blessed by a Broken Heart. Ze gebruikten extra rookmachines bij het optreden en de bezoekers hebben overigens geen last gehad van de brandmelding. <laughs> het is wel heel erg leuk dat het dus zover komt. Dat je denkt, nou, er komt wel wat rook uit de schoorsteen. Maar dat is dan niet de rook zoals uh, je moet denken om het bedrijf draaiende te houden. Hè? Want de schoorsteen moet roken. Het is ook niet de open haard van het patronaat. Nee, het was gewoon blessed by a broken heart die dat deed. Velen zullen dat zich uh, gaan herinneren als een van de meest gedenkwaardige optredens dan, zou ik zeggen. En over herinneringen gesproken, Earth and Fire hadden een hit mee in de jaren 70. Memories. May God's love go through you. Please forgive me when I do you wrong. Let my mistakes be my own home. Oh, let my mistakes. Darkness plays a game on things And you only feel emptiness Consider this in your own true love Let my mistakes Be my own oh, Let my mistakes Love and time I shall be released You will not feel emptiness But a satisfying release But a satisfying release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 Let My Mistakes van Adria Haasbos. 9, wat zeg ik, 11 minuten over half 4 inmiddels geworden. En dan gaan we even naar de schrijverswereld. Wereld die misschien nog wat geheimen voor mij zou kennen. Maar misschien ook dat ze wat minder geheimen gaan kennen. Vooral met, de, met iets waar ik mee bezig ben. Maar goed, Alpie Barntje, Ik heb hem ooit eens een keer mogen interviewen. Dat is een tijden terug alweer. Ik denk dat het midden jaren negentig is geweest uh, voor CFM zelfs nog. Uh, toen was hij hier uh, te gast bij uh, de winkel van Sjaak Balkende. Niet die Balkende die nu de verkiezing heeft verloren, maar een andere Balkende. Want die heeft uh, de Bruna Boekhandel in, uh, in Zandvoort. Maar uh, nu was Abi Baantje te gast op zaterdagmiddag met zijn collega thrillerschrijver en regisseur Simon de Waal... Uh, bij een exclusieve signeersessie in een boekhandel in Haarlem. Ik uh, neem aan dat dat wel eens de Vries zou geweest kunnen zijn... Want die doen dat vaak daar uh, en ze hebben dus een exclusieve signeersessie daar gehouden. En voor de signering werd er door het tweetal een verhaal verteld hoe een boek tot stand is gekomen en wat er allemaal nodig is om een boek te schrijven. Ook konden er nog vragen worden gesteld. Ze zeiden de twee allebei een idee te hebben dan wat er dan weer samengevoegd moet worden tot één idee. En dit moet vervolgens passen in de rest van de verhaallijn. Hierna kon men in een zojuist verschenen boek uh, lijk in de kast laten signeren door inmiddels de 86-jarige Appie Baantjer en Simon de Waal. Toch kan Appie Baantjer het schrijven dan kennelijk niet laten. En Simon de Waal uh, is schrijver van een aantal uh, boeken, onder andere um, Box. Martin Box is uit zijn brein on ontsproken, ontsproten en... Hij heeft twee boeken op naam staan, zoals Pentito. Dat is een boek wat Simon de Waal heeft geschreven. Nou ben ik even de vorige ben kwijt, maar hij heeft er nogal een daarvoor geschreven. En daar had hij ook wel positieve recensies mee, mee gekregen. Ik geloof Cop vs. Killer, zo heette de Het eerste boek van Simon de Waal. Nou, en baantje kennen we natuurlijk allemaal van de verhalen van de kok, van rechercheur de kok. En uh, inmiddels heeft hij daar al een punt achter gezet. Ik geloof dat hij dat een paar jaar geleden dat, uh, gedaan heeft. Gisteren dus uh, in actie in Haarlem bij een signeer sessie. Dat uh, wat betreft het nieuws. Nu even gewoon uh, weer wat anders. Ja, dat was natuurlijk even niet uh, de bedoeling. We hebben nog iets uh, leuks klaarstaan. Uh, dat is uh, dit nummer. Dit nummer dus. Dit nummer. Uh, Erik Prins en Piando. It's night for you, bro. But I'm not impressed, no. Fastlane van de Urban Dance Squad uh, reikt heel ver in uh, Amerika. Er zijn zelfs bands die beïnvloed zijn door deze uh, groep uit Utrecht. Want daar hadden ze hun domicile, uh, een, ja, een groep... Van vijf fanatieke muzikanten en de meningsverschillen liepen soms wel eens zo ver uit, één uh, dat ze hun zware zang eind van uh, zeg maar dat vorige eeuw uh, vonden in 1999 tot 2000. Toen ging het uh, niet helemaal goed en toen hebben ze besloten om toch maar uh, een punt achter te zetten. ...een van de eerste hits was uh, deze Fast Lane van de Urban Dance Squad zoals gezegd. Um, toegekomen aan iets uh, wat uh, wat, ik, uh, ja, wat wat wat wat heel bijzonder is het nog niet. Ik heb er veel over gehoord. Ik heb er veel over gelezen. Maar nu is het dan ook uh, eindelijk uh, beschikbaar. Uh, ik, ik laat het gewoon horen. Hier is Hotel Wazinski met de Dice. dobbelstenen Rolden bij Hotel Wazinski. Uh, zo vreemd is dit ook weer niet, want ik zeg er ook maar even gauw bij dat een van deze twee want het is een twee, uh, tweemansgroep, eigenlijk een dame en een, en een heer. De heer heet Alex en de dame heet Vrouwke. En die Vrouwke die zit ook bij Gangster. Dus daarom Draai ik dit? Uh, dit is de andere, het andere gezicht van Frauke van S. Die uh, de liedzangeres is bij Gangster. Uh, zij heeft uh, dit samen met, uh, met Alex heeft ze dit, uh, gevormd. Uh, dit is wat er tot dusver is uitgekomen van Hotel Wazinski. Meer singer songwriters Klinkt zeer sympathiek. Eh, ik heb er veel over, uh, over haar, van haar over gehoord. Van nou, daar zijn we mee bezig. En zodra het uh, beschikbaar is, nou, dan moet je dat maar eens horen. Nou Ik heb het dus nu voor het eerst en op de radio gespeeld. En voor het eerst gehoord. En het, moet je zeggen, klinkt leuk hè. Klinkt heel erg leuk. Nou, dat uh, is uh, voorlopig uh, dan even het uh, laatste voor, uh, voor dit uur. We hebben nog één stukje muziek klaarstaan. En nog een uh, berichtje wat ik hier nog heb uh, op de valreep... over de krasactie van de Dance Valley. Want een gratis kaartje kun je daarmee winnen. En wie uh, 15 euro uitgeeft in een bepaalde vels in winkel... maakt kans op die prijs. En uh, de UDC stelt er in de maand juni 50 beschikbaar. Wie minimaal 15 euro besteedt in een van de deelnemende vels in de winkels... krijgt een kraslot. En deze winkels zijn te herkennen... En de posters in de etalage in de actie loopt alleen in de maand juni. Fast Flying, and Ferry van Fast Flying Ferry van Connection doet dit jaar voor de eerste keer mee in die actie. En met deze actie wil de gemeente Velsen reclame maken voor haar eigen gemeente... en de plaatselijke economie ondersteunen. De gemeente heeft hiertoe contact tot stand gebracht met het MKB Velsen... de winkeliersvereniging Stadharts, Stadshart IJmuiden, Horeca Nederland... en de organisatie, organisator van de Dance Ferry UDC... En hieruit uh, is onder andere de actie voortgekomen. Dance Valley Festival 2010 op 7 augustus. Het festival begint om 12 uur en eindigt om 11 uur. En het wordt dit jaar voor de 16e keer dus gehouden in Spanenwouden. Nou, we hebben er nog eentje klaarstaan. Dan zeggen we een stuk muziek. Ik had hem al eerder uh, deze middag, maar dan uh, voor de, de CFM vrienden al laten horen. Maar ik vind hem toch kei gaaf, hoor eerlijk gezegd. Het is de nieuwe, het nieuwe versie, of de nieuwe single eigenlijk, van uh, The Chef Special. Gaat over het opkomende en oprukkende rechtspopulisme. En daar had uh, Joshua Nolle toch iets op bedacht. Hier zijn ze met het hele mooie Too Far Gone. I'm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 song Somehow you can sing it now. I need yeah. to help me out. I'm too far gone, I'm too far out. Said I'm too